9 uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Op de westelijke Jordaan-oever hebben Joodse kolonisten... brand gesticht in het huis van Palestijnen. Ze gooiden een molotov-cocktail naar binnen. Een baby van anderhalf kwam daarbij om het leven. De moeder ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Op het huis werden leuzen geklad als wraak en leven de messias. De aanslag was in een dorp ten zuiden van Nablus. Premier Netanyahu noemt de aanslag terrorisme... Het blijven moeilijke tijden voor TMG, de Telegraaf Media Groep. De eigenaar van de Telegraaf en Metro blijft lezers verliezen. Het afgelopen half jaar daalden de abonnementsinkomsten met bijna 4 miljoen euro. De advertentieinkomsten daalden met ruim 13 miljoen euro. Ook bij Sky Radio lopen de inkomsten uit reclame terug. Om het tijd te keren wordt er bij TMG gereorganiseerd. Zo werd vorige maand bekend dat de drukkerij in Alkmaar dichtgaat... De Telegraaf krijgt een nieuwe hoofdredacteur, politiek commentator Paul Janssen. Hij is de opvolger van Jules Paradijs. Nederland heeft vorig jaar voor een recordbedrag aan bier geëxporteerd. Blijkt uit cijfers van het CBS. Vorig jaar gingen voor 1,6 miljard euro aan bier ons land uit. en Dat is 4% meer dan het jaar daarvoor. Volgens de onderzoekers drinken Amerikanen nog steeds het meeste Nederlandse bier. Al nam de export wel licht af... De export naar Frankrijk, China en Taiwan nam juist toe. Tot voor kort was Nederland nog de grootste bierexporteur ter wereld. Maar sinds 2010 is dat Mexico. Facebook heeft een drone gemaakt waarmee het bedrijf internet wil verspreiden door de lucht. Zo kunnen mensen in dunbevolkte gebieden ook toegang krijgen tot het internet. De drone, met ongeveer de grootte van een Boeing 737, vliegt op een hoogte van 20 kilometer. Zo heeft het onbemande vliegtuig geen last van bijvoorbeeld het weer of andere vliegtuigen. Het weer dan geregeld zon en bijna overal droog. Het wordt 16 tot 20 graden. In het weekend veel zon en 20 tot 25 graden. En dit was het NMU. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. De Sjombakker van de ANWB. Er staan geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 You've got a robe, you've got a robe. Charlie Hayden op de bas, Hank Jones op de piano. Welkom terug bij alweer het tweede uur van ZFM Jazz. Een van de langst lopende programma's van uh, ZFM Jazz, ZFM Zandvoort. Vandaag samengesteld en gepresenteerd door Peter den Boer. En we zitten midden in een programma met bloemlezingen. En van alles wat uit de platen kost. We gaan luisteren naar Sergio Mendes. Ooit bekend geworden in de popscene met zijn Brazil 66. En daarna als een raket op allerlei grote podia, jazzfestivals over de hele wereld. We gaan luisteren naar Otra Vez. Leave your worries on the doorstep Life can be so sweet On the sunny side of the street Can't you hear that little pat Ja, Lionel Hampton onmiskenbaar. Met zijn gebrabbel en gekrijs en geschreeuw en gedoe. Maar wat een swing altijd maar weer. Ik uh, word altijd weer herinnerd aan het optreden... op het Noordzee Jazz Festival vele jaren geleden. Waarbij hij uh, met man en macht van het podium geduwd moest worden... omdat hij er geen genoeg van kon krijgen. En uh, de volgende orkesten uh, al in de, in de starthouding stonden. Maar hij was niet van het podium te slepen. En toen hebben ze hem uiteindelijk letterlijk weggeduwd, Omdat die, die hele zaal werd natuurlijk helemaal onwaarschijnlijk lined enthousiast. We gaan nu luisteren naar Roy Hartgrove. Uh, een jongen die speelt met uh, mensen als Winton Marsalis. Herbie Hancock, Michael Brecker. Heeft een eigen quintet en een eigen big band. En we gaan luisteren naar Roy Allen. Op de trompet van Roy Hargrove. Hij doet ook mee bij een andere jazzartiest en and dat is Christian McBride, een bassist. En in zijn orkest horen we wederom Roy Hargrove met het nummer Get In To It. Love to fuss and fight And bring a good man down And don't know how to treat him When he takes you on the town. They say you ain't behind him And just don't understand And think that you're a woman That's gone, gone. to do what you're gonna do was Abby Lincoln, hey lord, die mama, onbedoeld. Een prachtige uh, uitvoering. Liet ik dan dus maar horen. We gaan nu naar iemand die uh, regelmatig op de televisie voorbij komt. Hij uh, heeft een al jarenlang vastprogramma bij de BBC... maar ook uh, op de Nederlandse zenders is hij te horen. En dat is Mr. Jules Holland, pianist in de boogie-woogie-style. Ik ga hem laten horen in een uh, specifiek stukje. Bad Luck Blues. Ik denk dat het tijd is om te welkom te herkenen... zoals Malcolm Hardy aardig deed, de orchestra van enorme liefde. live kan het niet. En eh, daar laat ik nog graag een stukje horen van eh, Jules Holland met de pakkende titel Mean Old Man. Washington <tieding> song. I hear a woman cry and she cries all night long you can bet your bottom dollar some no good man has done her wrong Same thing when you hear a woman shout. Some no-good man But she's shouting about. See mm you. -hmm.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 Daar gaan we ook niks meer aan toevoegen. Nikki Janowski, een hele jonge Canadese zangeres... die uh, net in de twintig is. En nog, als ze zo doorgaat... een uh, fantastische carrière voor de boeg heeft. We gaan nu luisteren naar Sonny Stitt. Bijgenaamd de Lone Wolf. Vanwege zijn uh, uh, vele solistische optredens... en zijn eeuwige... Drang om te reizen van jazzpodium naar jazzpodium. En eh, dat gaat hij doen bij ons. En we gaan luisteren naar Sonny's Blues. Een mooie live-opname van Sonny Stitt. We gaan nu naar een zangeres Didi Bridgewater. Als dochter van een muziekdocent en een goede jazztrompetist kwam ze al vroeg in de band bij Horace Silver... bij Dizzy Gillespie, bij Max Roach, bij Dexter Gordon... en in de jaren tachtig kwam ze van Amerika naar... Parijs, en daar woont ze nog steeds, en van daaruit treedt ze op over de hele wereld. We gaan luisteren naar een nummer waarin zij woordloos zingt, op een moment skettend geheten, en dat is het nummer Blowing the Blues Away. ZFM Jazz luisteraars, wij uh, zijn al een beetje gekomen aan het einde van ons programma. ZFM Jazz op zondagmorgen vandaag samengesteld en gepresenteerd door Peter Den Boer. Volgende week is er weer een uitzending en die wordt dan verzorgd door een van de collega's van het Jazz Team ZFM. Ik wens u een prettige dag verder en wij gaan eruit met de klanken van George Benson. I've got you under my skin. 고맙습니다. <목소리> <목소리>